met het -journaal. De grote steden moeten meer budget en bevoegdheden krijgen... vindt de Rotterdamse burgemeester Abu Taleb. Hij zei dat in een lezing die hij vanavond gaf. Ook vindt hij dat er een minister voor grote steden en metropoolregio's moet komen... en wil hij de bestuurlijke structuur van Nederland omkeren. Niet de landelijke, maar de lokale overheid aan de top van de bestuurspyramide. Abu Taleb signaleert een nieuwe stedelijke revolutie. Regering en parlement moeten die revolutie ondersteunen... om de competitie met andere landen te kunnen blijven aangaan. De politie heeft in een huis in Vechel drie doden gevonden. Het gaat om twee kinderen en een volwassene. Er is een verdachte aangehouden. Volgens de politie gaat het vermoedelijk om een familiedrama. Agenten gingen aan het eind van de middag in het huis kijken... na een melding dat er mogelijk drie doden lagen. Dat bleek zo te zijn. Omwonenden hebben tegen Omroep Brabant gezegd... dat in het huis een Turkse vrouw met haar twee kinderen woont. Het kabinet wil dat alle peuters twee keer per week naar de kinderopvang kunnen gaan. Of de ouders nu een baan hebben of niet. Minister Asche van Sociale Zaken stelt hiervoor 60 miljoen euro beschikbaar in de gemeente. Dat blijkt uit uitgelekte stukken voor Prinsjesdag. In het plan staat dat alle peuters iedere week twee keer 2,5 uur naar de kinderopvang moeten. Er zijn nu ongeveer 10.000 peuters in Nederland die voor de basisschool nooit naar de opvang gaan. Vaak omdat hun ouders dat niet kunnen betalen. Tennis Robin Haase heeft zich op de US Open geplaatst voor de tweede ronde. Hij verloor tegen de Duitser Dustin Brown de eerste twee sets, maar was uiteindelijk toch de sterkste. Haase is in New York de enige Nederlandse deelnemer bij de mannen. In de tweede ronde speelt hij tegen de Fransman Gasquet of de Australiër Kokkinakis. Het weer... Er vallen nog een paar buien, maar vanavond neemt de regen langzaam af. Morgen is het opnieuw wisselvallig. Er valt soms een bui, maar soms schijnt ook de zon. Het wordt een graad of 17 à 18. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn geen meldingen van...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 De microfoon stond nog uit. <laughs> uh, ja, beste luisteraars, veel zandvoortser dan dit kan het eigenlijk niet. Uh, ik, uh, we zenden vandaag uit vanaf uh, het strand bij uh, Strand en Talassa. En uh, op de achtergrond hoor ik wat, uh, wat racegeluiden. De historische Grand Prix is al begonnen. We zijn begonnen met Nora Jones. Come away with me. Mijn naam is David Habig en we gaan verder met uh, wat uh, luchtige nummers en uh, vrolijke nummers. Want de uh, jongens van de strandtenten die hebben me gevraagd om wat arbeidsvitamine te draaien. Dus zo uh, vloed, saint Germain. Que sentes que sentes a ti ti aqui no botar, so da mm, mm, so da. Ja, zodra de... de... Ja, een beetje let in, uh, let in muziek natuurlijk. Een beetje, een beetje vrolijk, een beetje zomers. Want het wordt vandaag ook weer een mooie dag. Uh, en we hebben er zin in in Zandvoort. Zoals u heeft gehoord, uh, we, een beetje, we zijn hem nog een beetje aan het afstemmen, de zender. Maar uh, het komt allemaal wel goed. Het lijkt nu allemaal goed. Uh, de toren staat ook natuurlijk weer. Uh, moet Zal ik moet ik direct heel even informeren wie er momenteel op de toren staat. Maar... Uh, het ziet er daar goed uit, uh, mooi uitzicht sowieso vandaag. En uh, alle bedjes staan ook alweer, uh, de jongens van het strand zijn alweer uh, ja, zijn nog wel bezig, zie ik, met een uh, tractorrijers heen en weer. Uh, wij gaan verder met uh, Eddie Harris met uh, Listen Here. Ja, de Electrifying Eddie Harris met Listen Here. Heerlijk zo. En uh, ik zie ondertussen een speedbootje voorbij varen. En uh, ik heb, uh, we hebben net uh, uh, de organisatie van de, van de paal uh, hier eventjes langs gehad. Uh, we zitten, de paal gaat zo omhoog hoor ik. En uh, de burgemeester van Noordwijk die zou zo direct eventjes langskomen begreep ik. Dus uh, wellicht uh, komt hij nog in de uitzending. We gaan even, eventjes, het uh, eventjes zien. Uh, we gaan nu verder met de uh, zomerse muziek natuurlijk. Dat hoort hier een beetje bij. Uh, Let in Note van Sensium. Meu uh, povo, preste atenção na roda que eu te fiz. Quero mostrar a quem vem. -hmm. Aquilo que o povo diz, posso falar, pois eu sei, eu tiro os outros por mim. Quando o almoço não janto, e quando canto é assim, agora vou divertir. Agora vou começar. Quero ver que vai sair, quero ver case. Quem tem dinheiro no mundo, quanto mais tem quer ganhar. E a gente que não tem nada, fica pior do que está. Seu moço tem a vergonha. Acabe a descaração. Deixa o dinheiro do pobre e roube outro ladrão. Agora vou dividir. Agora vou, vou desprofender. Quero ver quem vai ligar. Quero ver quem vai sair. Não é obrigado a escutar. Quem não quiser me provir. Irmão, e meu rico. E o rico e eu. Quero ver quem que separa o pó do rico do meu. Se lá embaixo a igualdade, aqui em cima há de haver. Quem quer ser mais do que é? Um dia há de sofrer. Agora vou te agora vou prosseguir. Quero ver quem vai ficar, quero ver quem vai sair. Não, não é obrigado a escutar quem não quiser me ouvir. Seu moço tenha cuidado com a sua explosie.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 Logo fica sem nada dizer, quero ver quem vai voltar, quero ver quem vai fugir, quero ver quem vai ficar quero ver quem vai trair. Por isso eu fecho essa roda, a roda que eu te fiz, a roda aqui é do povo. Onde se, onde, onde, se diz diz? onde se diz o que diz? Onde se diz o que diz? Onde se diz o que diz? Onde se diz o que diz? Ja, u kunt uw handtekening komen zetten aan het strand natuurlijk. Nee. <laughs> tegen, nou ja, verzet de windmolens. We zijn niet tegen windmolens in, uh, in het, uh, op zich. Maar we willen graag niet, we willen ze graag niet recht voor onze kust. Het is een alternatief. Ja, het is een, er, er is een alternatief. En uh, daar gaan we eigenlijk voor. Uh, dus uh, als u uw handtekening wil komen zetten, graag uh, wij staan bij Talassa. Uh, wij gaan verder met, uh, dit was trouwens een, een nummer van de Bossa Nova, The Rise of Brazilian Jazz, het album uit 1960. Uh, en we gaan verder met uh, Ibrahim Ferrer uh, van de Buena Vista Social Club, uh, Brucha Maniga.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 Sua boca Tenha tronca os meus braços, os abraços são de 100 milhões de abraços apertados assim, colado assim, calado assim abraços e beijinhos, e carinho sem ter fim. Que é pra acabar com esse negócio de você viver sem. São menos peixinhos anatanam, no do que os beijinhos que eu darei na sua morra. Sei viver sim. Não quero mais esse negócio de você. Longe de mij. My fickle friend De summer, summer Wind. Hoe toepasselijk ook. Hè? Met uh, verzet de windmolens. Uh, summer wind. Dat is wat we hebben natuurlijk. Daarvoor hoorden we Eline Eli Elias. Met Jeka de Sudada. En daarna, daarvoor Imik Simidik. We gaan verder met Dos Gardenias. Me decir, Buena Vista Social Club. Te quiero. Te adoro. Mi vida, ponle todas tu atención, que serán tu corazón y el mío, dos gardenias para ti, que tendrán todo el calor de un beso, de esos besos que te di y que jamás te encontrarán.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 se muere es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado porque existe otro querer A tu lado ontmoetten, y se hablarán, solo cuando estás conmigo y hasta we que ontmoetten, toen quiero, pero si un atardecer, las gardenias de mi elkaar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 Les étoiles, les étoiles, les étoiles, dites-moi étoiles, pourquoi j'ai mon regarde, Les étoiles, les étoiles, les étoiles, dites-moi étoiles, qui vous regardera